1 uur, Juris Stubinitski, met het NOS-journaal. In New York is IMF-topman Strauss-Kaan... door een kamermeisje als schuldige aangewezen in een line-up. Ze wezen hem uit een rij mannen aan als degene die haar heeft aangerand. De Fransman Strauss-Kaan werd gisternacht opgepakt... omdat hij zou hebben geprobeerd het kamermeisje in zijn hotel te verkrachten. Hij spreekt de beschuldiging tegen. Zijn taken zijn voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipski...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 Een dunbevolkt gebied wordt gecontroleerd overstroomd om te voorkomen dat steden als New Orleans en Baton Rouge onderlopen. De komende dagen zal meer dan een miljoen hectare land blank komen te staan. Zo'n 25.000 bewoners van Louisiana worden daardoor getroffen. Op een boerderij in het noorden van Guatemala zijn 27 lijken gevonden. De slachtoffers, 25 mannen en 2 vrouwen, zijn neergeschoten en de meeste lijken zijn vervolgens onthoofd. Vermoedelijk gaat het om een wraakactie van een drugsbende. Het bloedbad vond plaats in het grensgebied van Guatemala met Mexico... waar sinds 2006 een bloedige strijd wordt gevoerd tussen drugsbenders. Het weer, het is bewolkt, in het noorden wat regen. Ook overdag bewolkt en regen in het noorden. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne, Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio-shop van Pond. Mijn naam is Jan Roos en Ajax is kampioen. En ik ben Jan Dijkgraven en Feyenoord niet. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het echtejannenrijderspel. En voor wat een geleuter op 0800 1121. De stelling van vandaag luidt. En geloof het of niet, hij gaat er zelf over bellen. De enige echte, Dries. Want Dries moet naar het Songfestival. Maar nee. dat is straks. En zo is het maar net, Jan. Want we gaan nog eventjes door met onze hoofdgast van vanavond. De chefpoort van de Telegraaf. Jaap de Groot. Jaap. En Scoop even Jaap voor ons. Scoop. En de scoop, Jaap heeft geen scoop. Jan Roos heeft een scoop. Want Jan Roos doet bij onze scoops. Oh ja, dat is waar ook. Maar ja. dan moet, eerst, moet Jaap eerst Zeg, Jaap, heb jij nog uh, een uh, scoop? scoop? Nou, Ais heeft vandaag een prijs gewonnen. Maar Twente ook. Oh Ja. Want uh, de gouden schoen voor de beste speler uit de Erevisie over het seizoen... Uh, 2010-2011 gaat naar Theo Jansen. Kijk, en dat, en dat wordt uh, mooi bekend. Gefeliciteerd en bedankt. Scoo Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan-luisteraars. De scoop van vanavond wordt mede mogelijk gemaakt door de Telegraaf. Mag ik dat zeggen eigenlijk? Ja, dat mag. Ja. Wordt mede mogelijk gemaakt door de Telegraaf. De gouden schoen voor de beste speler over het seizoen 2010-2011 is geworden. Jan Theo Jansen. van fc Twente. En gefeliciteerd. Zo is het net. Nou, ja, dat gaat lekker zo, hoor. Ja, Jaap, goed bezig. We zijn, we zijn, nou, we zijn, we zijn een goed team, zo. Ja, we basten van de scoop. Jaap, kan je volgende week weer komen, of niet? Ja, en erbij, waarom begint de Telegraaf niet een gezellige radiozender? <lacht> dat is helemaal geen slecht idee. Goed idee, man. Ja. Maar het zijn wij wel links genoeg voor de Telegraaf? En zo is het maar net. Ja. Ajax uh, is kampioen. En er wordt gelijk gezegd, ja, kampioen van de armoede. Mickey Mouse-competitie. Is dat waar? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat van die Mickey Mouse-competities vanmiddag wel gelogen straf. Wat ik al aangaf: de, de wedstrijd is live in uh, 80 landen uitgezonden. Dit was echt een uh, echte uh, topwedstrijd. Ik denk dat uh, de mensen in, uh, in uh, Costa Rica, uh, daar werden die live uitgezonden in China, waar dan ook, in, uh, in Zuid-Afrika. Je hebt een echte wedstrijd gezien waar, uh, waar je vingers bij aflikt. Dus wat dat betreft uh, is Mickey Mouse competitie. Uh, kijk, dit zijn dus van die momenten dat je gewoon de jongens die gewonnen hebben, die laat je dan gewoon lullen. Dan ga je dus niet hinderlijk onderbreken en zeggen: van uh, flikker op man, het was gewoon een kutwedstrijd en de spanning maakte alles goed. En uh, AC Milan en Barcelona en Manchester United zouden met 4-0 van beide gewonnen hebben, minstens. Hier zeg je gewoon: Jaap, ga je gang. Nou, nee, maar kijk, uh, Jan. Jan, Jan. Nou, uh, Jan Dijkraaf. Ja, uh, maar ja, ik ben het niet met hem eens. Maar kijk, er zijn toch twee ploeg, Nederlandse ploegen in de kwartfinale van uh, de Europa League dit jaar gekomen. Europa dus, dus, League, ja. Ja, ja oké. Okay, maar, ja. maar, maar het is toch gebeurd. En daardoor hebben we wel voor het volgende seizoen een uh, extra plek in de... Uh, ja, uh, maar sorry. Gekregen. Ja, 35 jaar bij de Telegraaf. Ja? Jij hebt gewoon echte prijzen gezien. Dat klopt, maar dat was in de tijd dat we nog de spelers uh, hier konden houden. Dat was voor het Bosman-arrest. Precies, en, en, uh, en nu zijn we naar Mickey Mouse-competitie. Want uh, ze worden weggehaald als ze nog nat achter maar, zijn. Maar, uh, de Bosman-arrest was toch voor 1995? Nee, het was na. Nee, na, Rond. Ja, uh, nee 94 was het Bosman-arrest. Nee, nee 97, 96. En ik geloof 97, begon het. Uh, werd het, uh, kwam, werd het echt van kracht. Dus ik, ik wilde een Mogen hele wijze klijf, opmerkingen doen... maar dat, ja. die, die wijze opmerking was niet, maar, niet zo wijs. Maar ja, ze gaan ja. wel te vroeg weg. Voor ja, een echte topcompetitie nou, maar, te hebben. Maar daar hebben de, de Nederlandse profclubs... veel te slecht op ingespeeld. Kijk, ja. uh, dat, dat is ook iets wat, wat ook bij Feyenoord... met Van Bronkhorst en, uh, en Makai veel te weinig is gedaan. Dat, uh, nou, nee, dat is niet helemaal waar. Want door de contacten van Van Bronkhorst bij Arsenal... hebben ze die Japanen kunnen halen. En, maar als je nu ziet met COCU bij PSV, je ziet bij Ajax, met Bergkamp, en Jonk en ook de boer. Die hebben een net een netwerk richting uh, Europese clubs. Als je weet dat iemand uh, dat Arsenal of Chelsea of Barcelona of wie dan ook bezig is om een jongen van 15 jaar uit je jeugdopleiding te halen, dan laat je zo'n jongen een, een de boer of, uh, of bergkamp, laat je naar zijn club gaan. Ze luisteren: hoe gaan we dit oplossen? Ja. Laten we nog twee jaar bij ons. Jullie krijgen het eerste recht tot koop. Dan gaan ze bij jullie in de tweede fase in de opleiding en dan komen ze vervolgens twee drie jaar alleen maar uit aan ons weer, zoals PSV dat toen een tijd met Alex en Gomez gedaan heeft. Ja. Nou, dat kan je dus ook in Nederland doen. En PSV kwam toen ook in de halve finale van de Europa Cup ja. en die had, als het uh, een beetje, met een beetje ze dit jaar zomaar de Champions League kunnen winnen. Hey, je had het net even over een echte topclub. Ja. Benen heeft het gewoon slecht gedaan, hè? Ja, ik vind gewoon Feyenoord, met, met, met, met, ook met de huidige selectie... en ook met, met, met, het, met, met de support die ze dit jaar weer gehad hebben... moet gewoon standaard bij de eerste acht eindigen. En vind wat ik. ligt er dan aan? Het is een heel slecht ik, team. Ik, ik, nee, vind ik niet. Ik vind als ik, kijk, dus, dus aan ik, Been? Nou, ik vind wel dat hij een beetje in de spiegel mag gaan kijken. Hij heeft vorig jaar bewust gekozen om enkele routiniers uh, uit de ploeg uh, te zetten. Onder andere Makai vervolgens kreeg ik dit jaar te horen van ja, we hebben jonge ploeg dit en dat. Ja, nee, wacht even. Je hebt zelf besloten om de ouderen aan de kant te schuiven. Maar dan nog zeg ik van ja, als je, als je op achterstand wordt gezet door Heracles, met alle respect, dan klopt er gewoon iets, iets niet Feyenoord. En wat Feyenoord. niet dan? Want er zegt Feyenoord natuurlijk, ja, we hebben geen geld. Klopt ja. ook trouwens, maar... Ja, maar ze hebben toch spelers. Ja, maar ze hebben toch spelers. Maar, wat klopt maar, maar we gaan nou kijken uh, bij bij Nijl of bij Jong Oranje. Daar zitten bij veel meer Feyenoorders in ja. dan spelers van Heracles om maar wat te noemen. Ja, klopt. En, en meer dan van Ajax ook trouwens ja, tegenwoordig. Nou, nou precies. Ja. Dus, dus, de, de, de, de. Ik kan niet helemaal duiden wat er misgegaan is, maar. Ik vind wel dat, als ik nu hoor van acht dit... en uh, we gaan volgend jaar weer verder, uh, weer stappen maken... dan denk ik, ja kijk nu eens even in de spiegel... want volgens mij is iets gewoon helemaal niet goed gegaan. In V.I. zei en ik heb niet gefaald. Ben je dat met hem eens? Ik vind het wel heel makkelijk. Hij is, uh, hij is tiende geworden ja, met wat, Feyenoord. Wat bedoel je, ja? Ben je het met hem eens? Nee, of natuurlijk. heeft hij wel gefaald? Nou, ik, als ik net zeg dat Feyenoord al bij de eerste acht moet eindigen... en uh, ze ja. worden tiende, dan lijkt het me wel duidelijk. En betekent dat ook dat je zegt, van flikker die benen er dan uit? Want hij heeft het niet goed gedaan. Mm, maar kijk, het is wel zo dat Feyenoord intern gewoon een, het uh, klopt niet helemaal. En als het Ajax ook Het kan duur worden, een, nee, maar, maar, maar het afgelopen jaar bij Ajax was het ook zo van wat dan van boven naar beneden druppelt, dat heeft vaak effect ook op het elftal. En ik heb niet de indruk dat Feyenoord echt, uh, het is natuurlijk Ajax heeft natuurlijk heel veel, uh, heel veel uh, van de attentie weggenomen, zowel Feyenoord als PSV. Het is gewoon de afgelopen... Maar ook Heerenveen. Er zijn ja. gewoon bij die clubs afgelopen, Het afgelopen seizoen ook dingen gepasseerd. Ik denk als de focus niet op, zo op Ajax ge, uh, geweest zou zijn geweest... dat uh, dat, dat, dat, dat, dat het ook meer uitgelicht zou zijn geworden. Die zogenaamde crisis he, bij Ajax. Ja. Ja, normaal word je dan geen kampioen. Dus wat betekent dat? Zijn de spelers was of, of viel die crisis eigenlijk wel mee? Nou, maar ik denk dat PSV ook een crisis gehad heeft. Ik denk dat Twente... Kijk, daardoor kon Twente, die het afgelopen jaar een complete volhoede kwijtraakte... die er ook nog eens een keer Ruiz uh, twee derde van het seizoen kwijt was... gewoon meedoen op, de kampioenschap, op het kampioenschap. We moeten wat dat betreft ook het huidige, de huidige competitie in het juiste perspectief blijven. Dus zingen. wel een Mickey Mouse-competitie? Nee, want dan vind ik toch dat, dat als je ziet hoe ze in Europa gespeeld hebben... Dus kijk, niet die laatste ronde tegen Villarreal en Benfica... maar. Twente heeft Ruben Kazan uitgeschakeld. Heeft weer de Bremen uitgeschakeld. Ajax heeft AC Milan geklopt. Er zijn gewoon wel wat uh, goede dingen neergezet. Ja, Jaap, hoe machtig ben jij nog? Ik ben niet met macht bezig. Nee, dat was ook de vraag niet. Als ik niet mee bezig ben, kan ik het ook niet uh, duidelijk. Nee, je hoort het toch wel? De, het was altijd zo, als de Telegraaf en VI tegen je zijn... dan kan je het schudden in de voetballerij. Nou, dan dat, heb... dat, maar dat, die uitspraak ken je toch wel? Die, die uitspraak uh, ken ik ja. Klopt dat nog? Ja, ja, goed. Het afgelopen jaar wel gebleken dat, uh, dat wat we schrijven er wel toe doet. Wat uh, publieke opinie betreft. Dat is toch ja. belangrijk ook, of niet? Ja, maar ik ben er niet mee bezig, joh. Ik ben vaak zelf het meeste verrast. Uh, het effect wat je soms uh, via je columns sorteert. Ik meen serieus. Echt? Ja. ja. Jij, jij hebt niet ergens in, uh, zeg maar, in uh, op het moment dat de strijd bij Ajax begon. dat je ook strategisch gaat denken in je columns? Over je columns? Uh, nou. Eigenlijk is het meer zo dat, dat ik meer vaak de afgelopen weken meer dingen niet schrijf... die ik normaal gesproken wel zou schrijven. Waarom dan? Dus, Omdat nou, ze dan kampioen kunnen worden? Nee, nee, nee, helemaal niet. Maar ik, soms voel je... Oren waarschijnlijk. Je wil gaan naar oor... nou, Nee, nee, maar kijk, ik, ik zat op een gegeven moment, een goed voorbeeld... Um, Uri Koronel komt in de wereldrijd door. Ik zat ernaar te kijken, ik denk, Uri, dat, uh, dat heb je niet goed gedaan. Want je, je, je zit daar en... Ja, nou, ik krijg hier de met je ter, terwijl je een verhaal aan het vertellen bent. Volgende dag werd ik gebeld door de Wereldraad of ik dan, daarop wilde reageren. En dacht ik, nee, wacht, als ik nu ga zitten, krijg je hetzelfde effect. Dan heb je die, die oude hoe ook weer, die ook even over. En ik denk ook dat de mensen er op een gegeven moment gewoon moe van worden. Want er is inderdaad ook naast Audi een Feyenoord, of een PSV, of uh, het NOC, de Olympische Beweging. dus is nog veel meer lozen. En op een gegeven moment, we zijn toch een landelijke krant. En ik kan me toch voorstellen, de lezer op een gegeven moment zegt... jongens, uh, is dat het enige waar jullie het over kunnen hebben? Dus dan, dan ga je zelf ook een beetje... Jullie binnen. zijn een landelijk krant, maar toch wel met een Amsterdams hart? Ja, bij mij. Maar niet staat bij mij... Bij... Wat staat er op de voorpagina morgen dan als kop? De rellen waarschijnlijk. Pagina u... M u... weet ik nooit zo. In ieder geval gaat het over Ajax. Maar we hebben bewust de afgelopen jaren geselecteerd... die mensen uit heel Nederland vandaan. Dat vaart Zuid-Holland... Hij heeft veel bij, bij Ajax, bij Feyenoord gezeten. Nou, we hebben jongen uit Midden-Nederland die veel bij Twente zit... En uh, zo zitten we ook met PSV. Dus uh, wat dat betreft ja. komt onze verslaggever. Zo'n jaar of dertig geleden kwam het gros van de verslaggever Telegraaf uit Amst Amsterdam omgeving vandaan. En nu komen ze eigenlijk heel Nederland. Ja, omhoog. maar als de, chef van de chef-sport van de Telegraaf de column van Kruijs schrijft. En Kruijs had wel degelijk een rol in het conflict bij Ajax. Ja. Dan kan je niet helemaal zeggen: we staan aan de zijlijn en we schrijven alleen maar wat we zien gebeuren, toch? Nee, maar wat je gewoon gemerkt hebt de afgelopen maanden. is dat. Uh, ja, wij, we hebben. Ja, ik, heb, ik ben gewoon gezegen met de beste nieuwsjagers van Nederland. op mijn ja. redactie. En ja, op een gegeven moment hadden we. dus bijna om de dag. een, een echte knallen van een primeur. Waardoor uh, de ijsleiding in, in verlegenheid werd gebracht. Ja, en dan. Kijk, wij zijn in Nederland geen land van. van. Van, uh, van boulevardpers. Weet je. Als je onzin of een hetsen begint. dat gaat tot. tot dat, dat kan je maar een heel klein uh, beetje volhouden. Want anders krijg je gewoon ja. je lezers iedereen tegen je. Dat. Het verleden wel bewezen. Dus, maar de kracht van, van, van, het, van het effect... Wat, wat de hele publiciteit rond AIS gesorteerd heeft... komt gewoon door de feiten die meedogenloos hard waren. Maar wel klopte. Maar klopt het verhaal dan dat hij ook wel eens... de buikspekpop van Cruijff wordt genoemd? Ja, dat roepen ze maar. maar. kijk, iedereen die mij kent weet precies hoe het zit. Wat, ik, wat dat betreft, ik heb je al gezegd... ik ben van jongs af aan redelijk autoriteit ongevoelig geweest. Dat weet iedereen op de krant ook. En uh, daarom ben ik ook... Als, als chef uh, laat ik mijn verslaggevers uh, redelijk vrij. Omdat ik gewoon uh, niet uh, wil doen bij hun... wat ik zelf nooit gewild heb. Dus uh, dat geldt ook naar jou. Ik denk ook dat onze relatie al zo lang uh, duurt... juist omdat ik geen buikspreekpop uh, ben. Johan Krijf gaat zich uh, ja, van het komend seizoen met Ajax bemoeien. Wie wordt uh, kampioen volgend seizoen? Ja, Luister, als, als, als dit de basis is... Voor, voor een lijn die voor, doorgetrokken gaat worden in de toekomst... nou, dan denk ik dat Ajax volgend jaar uh, als ze stappen gaan maken... Oh, oh, ik... Sorry, heren. <laughs> God, het is echt zo sneu, hè? Moet je haap eens naar die vonnen. En hoe uh, ver komen we in de Champions League, we? Ajax? Champions League, uh, kun, ja, dat leg ik uh, na een uitzending wel uit, Jan, wat het is. <laughs> Nou, moet in ieder de loting in Monaco. Dan zien we wel. Dat is uh, eind augustus. Nee, maar zou het mogelijk zijn dat we daar ook uh, verder in komen? Medewaardig oh, internationale... je dat. Alsjeblieft zeg, hey, hou nou toch iets op. <laughs> Wat is het volgende nummer eigenlijk? Het volgende nummer, ja. Ja? Wat is het volgende nummer? Kijk, Jaap snapt het. Die, dat je geen onzin moet gaan zitten verkondigen. Die gaat niet roepen dat Ajax ver gaat komen in de Champions League. Nou, dat ga ik dus wel Nee, op. Want de laatste keer dat Ajax in een Champions League zat, was het voorronde, eerste ronde niveau. En Jaap heeft ook nog die goede tijd meegemaakt, Jan Roos... toen jij nog op de middelbare school zat. Jaap, Vriend. Mag ik je hartelijk danken? Ja, maar, maar wat is nou het volgende nummer? Ja, daar komt ja dat ga ik je toch vertellen. ga okay. even netjes bedanken, ja. Ja, oké. Okay. Netjes bedanken... Jaap, ontzettend bedankt dat je hier was. We ja. vond je een hele fijne gast. Je hebt heel veel over voetbal verteld. Ja, ik was een beetje stil, want ik luister graag naar, naar twee oude wijze heren. <laughs> toe, ja, dan voel je, je toch als jonge hond. denk je van, ja, laat me mijn mond houden. He, de papa, spreekt. Ja, dat is ik oh, toch altijd mooi. Dus je bent geen leeftijdgenoot? Uh, uh, ik, <laughs> ik vind jaap, jaap, jaap nou, uh, ja, een goede gast. Nou, we hebben naïe voor en opgesjouden miedig. We gaan de nummer 2 door naar de top 10 van Jaap de Groot. En die draaien we in echte Janne niet voor het eerst. En ik hoop ook niet voor het laatst. Tell your story about a woman I know. I come loving She steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four two three, nine fifty six. You can say she got it all. En dat was een lot of Roosie van die zie en dat Roze. was... I. Wat? Roos Dat was de grap van Jaap. Ja. Ik, dat heeft een heel hoog zet ga ik maar gehaald. En ik denk niet dat we dat moeten doen, Jan. Hé, hey, uh, we gaan verder. Je hebt gelijk ook, meid. Want we hebben nog een, een zeer belangrijk evenement gehad dit weekend. Uh, namelijk het uh, Eurovisie Songfestival. Oh, en dat duurt tegenwoordig op tv drie hele avonden. En er is geen hetero die het langer dan een kwartier uithoudt op eentje na. Luister maar, La Vian Roos. Als er iets is dat iedere keer weer bevestigt dat ik heel erg hetero ben, is het wel het Eurovisie Songfestival. Heel homoseksueel Nederland zit met spanning voor de buis hoe een stel waardeloze B-artiesten hun vreselijke liedje proberen te verbloemen door achtelijke danspasjes en belachelijke outfits. Geen reet aan dus. Al helemaal omdat het ook nog corrupt is waardoor het Oost-Europese tuig elkaar de prijs gunnen. Het Eurovisie Songfestival staat voor alles wat er mis kan gaan aan één Europa. Ieder jaar blameert ons land zich weer met vreselijke deelnemers. Dit keer stonden de drie J's voor lul. Kutliedje gezongen door drie lelijke Volendamse garnalenpellers. Je schaamt je dood. De 3 J's staat vast voor jonge, jonge, jonge. Zoals vrijwel elk jaar bij onze inzending... konden deze vrolijke types de voorronde ook niet overleven. Door al deze treurigheid werd ik door een helder moment overvallen. Waarom trekken wij ons niet terug? Dat Nederland zegt, krijg maar de koleren met je poppenkast... We doen niet meer mee met het sprookje. Laat die Karpaten met hun wenkbrauw uit één stuk zich maar druk maken om die neprijs. Wij stoppen ermee. En nu we toch bezig zijn, flikkeren we iedereen die zich niet aan de afspraak houdt... ten aanzien van de euro de Unie uit. Anders moeten we ons ook maar eens gaan afvragen of we ons daar ook niet uit moeten terugtrekken... en met Duitsland en Scandinavië hun eigen munt beginnen. Kunnen we misschien ook weer een normaal zingwedstrijdje met elkaar houden? Het mooiste is nog dat ik de naam niet heb gehoord. Maar het uh, was weer een strak verhaal, meneer Ros. Ik zeg, ik dank u wel. Graag gedaan, vriend. Hey, zometeen gaan we praten met een lekker wijf. Maar ah. in het kader van de rubriek Een Dwerg Omdat Het Schuift... moeten we eerst nog even dat 0801121 dingetje erdoorheen oh, doorheen jagen. Toch. Het, het hobbyproject oh. van onze verticaal beperkte regisseur... Jelmer Gussinklo. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Nou Jan, we hebben het erover gehad uh, toen uh, ze zeiden van, nou ja, misschien moeten we maar met de echte Jan stoppen. Dan zeiden nou, laten we dan maar met de echte radiospel ook doorgaan. Ja. Uh, het is eigenlijk meer om uh, als een soort troost, want uh, die jongen die glijdt straks weer de WW in. Nee, dus 3FM, toch... nog erger. Ja, dat bedoel ik. Ja. Die glijdt straks weer de WW in. <laughs> en dan, ja, dan wil je toch dat hij zijn eigen dingetje, zijn eigen kleine rotspelletje, dat dat even tot september overrijdt. Uh, blijft. Dat het gewoon 50, 50 van zijn. Hé, hey, voor jou in je paddenstoeltje vriend, daar komt ie. Het echte, radio, echte Janne Radiospel. Wat een geleuter zegt. Oh nee, dat is een hele andere. Laat maar horen. Zeven lange jaren heeft Ajax toch moeten wachten. De Merin in prijs 2011. Duizenden Palestijnen gingen de straat op. Ja, je schaamt je dood. Je zou eigenlijk in één keer in één worp op straat <laughs> moeten flikken in die kleine <laughs> stinkerbouten. Maar goed, het is niet anders 0800 1121 als je de drie nieuwsfeitjes uit deze prachtige... Nou, Eén quote, hè, want je hoorde de knipjes weer niet, hoor. Nee, zeker niet. Een prachtig, nieuwsfeitjes. Als je het hoort, 0800 111 En dat hier e e dus gewoon e e de hele zaterdag op zit te zweten, die gast. Ja, en... So. Oh, jongens, ik heb weer een mooi spel gemaakt. <laughs> Joh, je schaamt je toch hartstikke dood. Maar in ieder geval, als je weet welke drie nieuwsfeitjes er in verborgen zitten... dan kan je het enige echt, echt, enige, echt, echte, enige... Kijk echt, echt, nou, de pest. <t> <sunset> Daar is die hoor. Jasper de Groot. Goedendag. Goedendag. op Helmond. Helmond, VVD, Helmond veel Jasper doe het even fout, want na jou komt er nog veel leukere gast. Sorry. Nee, dat kan je niet maken. Ja, dat kan nee, Jasper, wel. Dat kan heen heen je Jasper nonno... hebben Jasper heeft nog nooit een t-shirt gewonnen. Heb jij al een t-shirt gewonnen, Jasper? Eh, via Bas. Zie je wel? Via ja. Bas, ja maar Jasper even Jasper, doe zelf. maar één fout. Nou, één fout dan. Kom op. Doe de eerste ja, maar fout. kampioenschap Ajax. Ja. Lul. Doe dan de tweede maar fout. Iets met de oprichting van Israël heel veel jaar geleden... en daardoor al die Palestijnen protesteren en die onzin. Jasper, luister naar de baas. Doe de nee, derde ja, maar, dan maar fout. Maar die tweede, die weet ik dus niet. Dus ik, ik hoop dat iemand een prijs voor me. Ja, nou, dat is niet uh, genoeg. Ja, sp we spreken je straks weer in uh, wat Wattengelooten, vriend. Ciao, ciao, okay. hoi, hoi, en de groeten. Want wie hebben we aan de lijn? Hallo. De boukje. Ja, hallo, boukje. De bouwtje. Je, je uit de Groningen. ja, dit is het. Je hebt er geen baan of zo? Want we hebben heel lang niets van je gehoord. Ik uh, glij nog steeds in de WW, hoor. Maar waarom, waarom hebben we zo lang niks van je gehoord, boukje? Eh, uh, ja, oh, ik was met andere dingen bezig, lieve mensen. Ja, heb je last van kutsmoesjes? <lacht> kutsmoesjes. <lacht> nou, Jan, vraag het dan nog maar een keer. Nou, wat? Nou, wat ga ik vragen? Nou, we zijn een spelletje bezig, dus je oh, moet Bas, vragen of ze weet het weet. jij drie antwoorden? Ah, ik moet eerst weten, houden jullie op met dit programma? Dat hoorde ik in de supermarkt. Nee. Ach meid, luister naar de Godverdelen, voor de krant een keer, de, Er is een omroep, die het Poont, <laughs> en, uh, en die heeft besloten dat wij op 1 september mogen ophouden met dit programma. Nou. En nu wordt er echt op de achtergrond keihard en kei en kei gewerkt om ons onder te brengen bij een andere omroep. Maar, Max, maar dat moet je niet doorvertellen, Boutje, want dat is een geheimpje tussen Max, jou en mij, Bouw? Dit was een scoop. Nee, wel nee, nee joh, dat weet nou, meid, iedereen. Dat uh, heeft in alle kranten ja, gedaan. Voor mij wel. Oh, ja, ja oh, mag niet. In Groningen, mag niet. Maar heb je nog <laughs> drie nieuwsfeitjes? Uh, nou, dat de ajax kampioen Oh, dus, mij het goed. Oeh. Ja, lieverd. Uh, dan uh, uh, een actrice van Gooise Vrouwen. Die heeft uh, Miro Dresselhuis gewonnen. Ja, die je bedoelt die en zeker? Chis, da, inderdaad. Goed van we jou, bouwtje. Heel we we goed van jou. Ja. Next. En uh, Palestijnen gingen de straat op, want die waren nog steeds boos dat Zuid-Land verdreven Bouwkje, kom je hem halen, T-shirt? Nou, wanneer? Zelf nou, volgende week zondag maar dan. Ik dan. denk dat Bouwkje eerst even een foto moet opsturen. Ja. Oh ja, tuurlijk, ja. <lacht> Nee, maar je bent de laatste tijd zo makkelijk met die wijven, dan moet je sneeuw mee ophouden. <lacht> <lacht> nee, eerst een foto, en uh, daar, voor de rest maakt het niet uit hoor, maar, maar, maar eerst even een foto, Bouwkje. Hé, hey, je hebt het enige, echt, echt, echt, enige, echt, nou, enige echt, echt, fantastisch. Uh, wil je even niet door me heen praten? Sorry. <lacht> Doe We het het echt, echt, ja. echt, Nou ja. <lacht> En het enige, echt enige, echt enige. Ik lijk even een ratelband wel. Je krijgt het enige, echt echte Janne-t-shirt. Totaal opgestuurd naar Boukje, naar Groningen. Er moeten een hele rol postzegels op, waarschijnlijk. Is het de dames saai? Tuurlijk. Je zit in de WW, dus ik denk dat je gewoon tonnetje rond bent. Wat voor heb je, Boukje? Je zit alleen met een schep op de bank. Echt? Wat voor heb je? Een M? Nee, maar in kledingmaat gewoon een nummertje. Oh, 38. He, he, dat zijn heldere antwoorden. Sorry, toen en hoe mijn, oud ben je? Vraag ik, ik namens Jan. Ik ben uh, 12 mei Ben ik 35 geworden, lieve mensen. Nou ja, dat vind ik prima. Nou, bouw je dan regel met zo Jan maar even die loopt. foto en uh, dan gaan wij verder. Goed? Nou, jammer. Ik had nog zoveel vragen. Nee, ja, dat doe meid, je maar een andere uh, keer. we zitten midden in een fantastische actualiteitenprogramma. We gaan, we gaan naar Ach, iemand van... Ach, over voetbal. Nee, we gaan nu naar iemand van... Sorry, twee, We gaan nu naar iemand van 32. Oké. Okay. Dag boukje. Doei. Dag. Dag lieve. Jan, Je hebt chance, Jan. Eindelijk weer. Ja, heerlijk. Dat Jan. voelt goed, hoor. Dag Sinds je, je op tv niet meer hoeft te draaien... willen ze allemaal weer uh, contact met je. Een Groningse WW, 35. Maar bang, dat komt heel goed tijd. Uit. Vind jij het wel eens jammer dat je geen vrijgezel bent? Nooit. Jan, we zouden eerlijk tegen elkaar zijn. Oh ja. Jan, vind jij het wel eens echt... dat je geen vrijgezel bent? Nooit. Mijn vrouw luistert dit uh, tijdens het strijken af op maandagochtend, Jan. Dus nog één keer. Dus doe, dan moet je met je gezicht het echte antwoord geven. Jan, vind jij het nooit jammer dat je geen vrijgezel meer bent? Nooit! <lacht> Heel goed. Nou, er is namelijk een feest en daar gaan we over bellen met Eva. Wacht eventjes. Nee, radio, er zijn grenzen oh, nee. aan de radioregels. Je gaat niet zeggen: we gaan even oh, nee. bellen met. We Tegen zitten gewoon over verdomme, ons zit... <lacht> Eva Hoeken, goedenavond. Ja, goedenavond. Wie is Eva Hoeken, Jan? Eva Hoeken is hoofdredacteur van de Jackie. Oh ja? Ja. Wat is Jackie eigenlijk? Eh, uh, ja, dat Kort, is hè, een Eva? vrouwblad. Ja, vrouwblad, punt. Oei. Ik heb hier namelijk de Jackie. Jan. Oh, leuk, ja. ja. Nou, leuk. Maar, maar, Eva, uh, maar waar we voor bellen... Ja. Wat, ja. wat ja. een godvergeten smerige vleesshow gaan jullie houden op 30 juni. Uh, leuk, hè? Heerlijk. Jullie Jullie hebben vijftig... 50... Het is geen vleesshow. Uh... Ja, vind je dat een vleesshow? Jullie hebben 50 uh, bachelors. Wij zouden ja. zeggen vrijgezellen, maar dat komt omdat het oudere heren zijn. Uh -huh. 50 dat bachelors niet... geselecteerd. En, ja. dan kunnen, uh, en die komen allemaal op 30 juni naar die feestzaal. En dan kunnen vrouwen voor 20 euro een kaartje kopen. En dan kunnen ze kijken of ze een van die gasten kunnen versieren. Klopt oh, dat? is dat het concept? Ja. Goed concept. Ja, ja, nou toch? Het, de vraag is natuurlijk of ze dat ook gaan doen, hè? Het is dus de eerste keer dat we het organiseren. Nee, dat is ja. wel begrijpelijk. Maar er komen dus 50 vrijgezelle heren. En er komen ja. dus een zootje vrouwen. Ja. Eh, die betalen 20 euro om het vlees. te keuren. Ja, maar weet je hoe, hoeveel vrouwen er op zoek zijn? Nee. Nee. Ja, uh, dat is echt zo. Ja, maar... maar 20 euro betalen om, om, om, om een vrijgezelle man te zien? Ja, ja ze doen het hoor. Of nou ja, ja dus ze er weet, nog dat iets moet wel blijken bij. natuurlijk. Maar dat is, uh, het is niet uitgesloten dat het. Uh, dat is een klein succes Maar is het een inclusief een, een vrij uitgebreid uh, warm buffet? <lacht> is dat voor ja. 20 euro voor de kerels? Nou, nee, misschien wel, ja. Nee, Zou maar ik je kijk, wat vertellen? Het grappige is natuurlijk dat ze, dat ze kans op liefde maken. Nou, daar hangt geen prijs. Eva, wat zeg je nou? Kans op? Ja, liefde. kans op liefde. Ik hoor het mezelf ook. Zo'n witsgelul. Zeg. Maar jij ah. schrijft van die onwijs Jan? leuke stukjes in het blad. Ja, ik ga ja. dit zeggen, bedoel je... En dan ga je dus 18, wat, wat ja. 18? Ik doe het voor. Nee, hier maar kijk, ja, ik, God, het moet nog blijken, hè, of ze daar ook inderdaad geld voor gaan betalen. Maar het je is ook? wel heel erg leuk om, uh, om 50 leuke mannen te zien. Uh, is het idee? Ben je zelf vrij? Nee. Even vaak. Kom op. Het is, het is nee. pas mei. Kan toch op 30 juni helemaal weer veranderd zijn? Nee, ik heb al heel erg verkeering en nog een. Uh, een minnaar aan de zijkant, dus dan, de, dan oh. heb je handen wel volgen. Was jij dat waar Jan Roos het net over had voor de uitzending? Hé, hey Jan, mevrouw, die, <tie> die je luistert tijdens het strijken aan ze even opmiddels gezoden. Hé, hey, maar even zonder dollen. Als we het andersom ja. zouden doen, 50 vrijgezelle vrouwen en mannen kunnen ja, voor 20 euro niet. een kaart. Nee, waarom ja, maar dat niet? Nee, dat werkt niet omdat mannen gaan die, gaan, die willen alleen kijken. Die, die, die hebben dan verder volgens mij geen interesse om er ook nog... Mannen willen alleen kijken. Nou, kom, ja, gooi sorry. me maar in, hoor. Kom maar. Hij kan er gods aan me kraken. Nee, maar stel dat je deze oh, mij... Eva, je, even Eva, nou, dus Eva uh, je bent niet heel vaak bij ons bij Echte Janne... maar één ding moet je hier niet doen. Je mag alles doen. Nee. Mag alles doen. Ja. Maar één ding moet je niet doen. En dat is door de scoop even praten. Nog één keer. Oh, sorry. Doe je dat verdomme uh. weer! Oké, okay, nog één keer. Dames en heren, jongens en meisjes, echte janeluisteraars. luisteraars. Het is niet te geloven, maar we hebben zojuist vernomen... dat mannen alleen maar willen kijken. <lacht> ja, dat is ja, een dat is scoop. Een... Dat, is gewoon <lacht> dat want is een Wij willen helemaal scoop. niet kijken, joh. <lacht> wij willen voelen. En voor die 20 oh, ja, euro, uh, dan mag uh, ik... Ja, oh, nee. dat is ook niet uitgesloten, natuurlijk. Nee, maar volgens mij werkt dat niet. Als je 50 leuke vrouwen bij elkaar gaat zetten... die willen dat niet. Ja, ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Nee, maar maar Eva, dus, ik denk dan... niet dat dat gaat werken. Je loopt ook maar me wat, in. Eva, maar er zijn dus 50 van die gasten, die gaan allemaal komen... Maar dan, dan is er toch een verhouding van 1 op 20 of zo. Of 1 op 10, maar in elk geval, de verhouding is toch helemaal fout. Dat wordt ja. een bitch fight. Ja, nou ja, god, uh, wat moet dat moet, zou ik bijna willen zeggen. Nee, maar dat werkt hè, als, een, uh, als je zeg maar, veel, als je veel aanbod hebt, dan wordt het alleen nog maar. Uh, interessanter natuurlijk om zo'n man dan uiteindelijk uh, te krijgen. Maar goed, weet je, dat, dat feestje dat doet er helemaal niet toe. Wel oh, dus nee, dat gaat ze zelf ook wel. Het gaat gewoon om een leuk lijstje. Een beetje, beetje mannen op het podium zetten en vervolgens. Uh, lijfje of een lijstje? Ja, joh. Hm? Een leuk lijfje of lijstje? Een leuk lijfje, zeggen we. Nee, dan. lijstje of. Lijfje. Oh, ja. Lijfje. Lichaam. Beide. Body. Beide. Beide. Hey, uh, Eva Hoeken, hm? ik uh, sla voor het eerst van mijn leven de Jackie open. Ja, uh, hoef. Precies bij jouw foto. Ja. En nu Togel. opeens herinner ik me dat je zei, ik heb een man en een minnaar. Klopt dat? Ja. En kan, hoe oud is die minnaar? En kan hij eruit? En kan hij ingewisseld worden voor? Ja, oh ja, nee, ik sta overal voor open uiteindelijk. Dat, uh, dat luistert niet zo nauw. Maar hier heb je een aanbieding, of heb je het over jezelf? Ik, ik, het is geen 3/4, maar ik sta overal voor open en het luistert niet zo nauw. Ja, het spijt <lacht> me. Ja, daar ben ik weer. <lacht> ja, sorry, Jelmer. Ja, nee, dit, dit is echt. Net. Um... Maar natuurlijk uh, ja, had hij zichzelf in de aanbieding. Maar zijn vrouw luistert dit het programma terug tijdens ja. de strijken, zei je net. Ja, dus... En Jan is ongeveer van jouw leeftijd. En ik ben een, een iets pietsie ouder. Zou je niet zeggen, Jan? Dus, nee, zou je zeker niet zeggen. Dus je moet. Ja, we hebben het natuurlijk jullie, over Jan Jullie Roos. hebben jullie alle twee getrouwd, neem ik aan. Wij ja. zijn monogaam. Want echte Jannen zijn monogaam. En zo is het net. Maar als je een klein berichtje stuurt. Dan zouden we Wij we zijn wel netjes elkaar antwoorden. En verder zijn wij uh, leerlingen uit de school van uh, Martin Simak. En die zegt dat je niet mag vreemd gaan, maar je mag wel opgaan in het moment. En zo is het maar net. En zo zijn wij dan ook. Oh, dat is een goeie, die zal ik onthouden. Nee, dat heb je helemaal niet nodig, want jouw eigen man die weet dat je een minnaar hebt. Want dat heb je net op uh, radio 1, nee, is dus 1 verteld. Maar een, klein, uh, een klein geintje zo midden in de nacht. Nee, dat was geen dat geintje. Was geen geintje. Eva geintje. Hoeken, dat, dat, dat was serieus. Want ik zie die DM's toch binnenkomen van je op dit moment, of niet? Hey. Wat zeg je? Nee, dag. Nou, hey, Eva, als wij uh, vrijgezel zouden zijn, ja. stel wat, zaten we er dan bij? Jezus. Nou ja. Um, nou, dat zijn van die kwesties. Ik moet zeggen dat... Um... Die duurt toch veel te ja. lang, zeg. Dat zijn van nou, ja, die ja, kwesties. Hoe oud zijn we? Weer, even serieus. Even serieus nou. Uh, Jan Roos is 34 en ik ben dat geweest. Mm een tijdje geleden al. Ja, ah, leeftijd maakt ik natuurlijk niet te nee, nee, Je Nee, moet uistraaien. gewoon uh, een beetje, um, er moet wat mee te lachen zijn. En, ja, nee, dat lukt niet. Dat je de, kan je schudden wel eens. Moet nog een verhaal uitkomen? Nee, dat loopt ook niks. Dat is bij, bij boven, uh, Voor Wat nog meer? Dus jij nodigt ons uit? Dat zeg ik niet. Trouwens, jullie kunnen jullie ze helemaal niet zo hebben, dus dat heeft helemaal geen zin. Het is toch nog lang geen 30 juni, joh. Ook. ja. Dat is ook weer zo. Optimistisch blijven, jongens. Dat is waar. En zo is de Jackie. En dan wie weet kunnen we nog wat regelen. Houd op de hoogte, Eva. Nog even één ding. Wanneer ga je nou naar een groot en bekend blad? Want jij schijnt een van de grootste bladenmakerstalenten van Nederland te zijn. Echt waar? Ja. Pak ik dan toch weer mooi mee? Ben, uh, ben jij nou Jackie aan het Ik heb Eva Jackie gelezen. Zielen. Eva die heeft hartstikke leuke. Tang in cheek-achtige zinnetjes. Oh. En, de, en de kopjes van Eva zijn vilijn en vals. Oh jeetje, Jan, wat een leuk verhaal. Eva, dankjewel. Uh. Eva, bedankt. Doei. En een bijzonder leuke avond. En met je minder of met je man. Dan mag je zelf wel tjoeken. Ciao en de Mas van de Groetjes en. Uh... Doei. Doeg. Nou, Jan. Dat maar was Jan, wat... dus ik kan op 30 juni niet. Nee. Dan moeten we een inval Jan regelen, want dan heb ik een feestje in Amsterdam. Was dit een bekende van je, Jan? Nee. Oh, nee. Was dit gewoon echt helemaal... Nee, dat was helemaal echt, ja, hartstikke leuk blad. Ja. Ondanks dat het een vrouwenblad is. Lees het eens een keer. Nou, van, een geweldige reportage waarin ze Chris Segers gewoon een avond op het ruggetje leggen. Drie dames van de redactie. Ben ik ben toch helemaal niet Zo weten, Zo'n blad, joh. ja, dat vind ik grappig. Ik vind het een smeergebot, ik, zou, ik wil er niks van weten. Overigens, de vraag der vragen. Ja. Jan Dijkgraaf. Ja. Wat heeft Feyenoord gedaan? Godskeleren. Nee, wat heeft Feyenoord gedaan? Ja, ik geloof gelijk gespeeld. Tegen wie? NEC. Toch een puntje. Ja, knap Hoe staan ze? Waar staan ze nu? al je kopman. Komt ie. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. FC Groningen Ajax, één punt. Feyenoord Ajax, 2 punten. FC Twente Ajax, 1 punt. Excelsior Ajax 1 punt. Ajax Herenveen 2 punten. Ajax VVV 2 punten. De 13 doelpunten die Mounier El Hamdawi dit seizoen voor Ajax maakte, leverde de Amsterdamse club 9 punten op. Zonder El Hamdawi zou Ajax verloren hebben van Groningen, Twente en Excelsior en gelijk gespeeld tegen Feyenoord, Herenveen en VVV. Zonder El Hamdawi was Ajax dit seizoen derde geworden. Gisteren werd na het veroveren van de schaal één speler uitgefloten door het Ajax publiek. Mounir El Hamdawi. Wat een gaaius! Frank de Boer had desondanks groot gelijk dat hij Mounir El Hamdawi... de laatste maanden tot persona non grata verklaarde. Moenier is een typisch product van de Marokkaanse jongenscultuur in Nederland... waarin respect de eerste levensbehoefte is. Ontvangen respect om precies te zijn, want voor het geven ontbreekt er het fatsoen. En binnen het teambeeldingsproces van Frank de Boer... was geen ruimte voor misplaatst verdette gedrag van een kut Marokkaan. Maar naar buiten toe heeft Frank de Boer Monir El Hamdawi altijd redelijk fatsoenlijk behandeld. En dat siert hem. Dat maakt de penningmeester ook blij, want nu levert de speler bij de verkoop die er ongetwijfeld aan zit te komen nog wat op ook. Het had vak 410 en aanverwante eenzellige gesiert als ze Monir El Hamdawi vanmiddag in de snelkooppan in de Bijlmer keurig op een beschaafd applausje hadden getrakteerd. Als dank voor 9 punten. Maar dat is waarschijnlijk te veel gevraagd. En overigens ben ik van mening dat Frank de Boer een wereldprestatie heeft geleverd. Jan Dijkgraaf, sportkolling. Ken jij het woord ruiterlijk? Ken jij het woord metafoor? Ja. Oh. Was dit aardig voor Frank de Boer of niet? Dit was verdomde aardig voor Frank de Boer. En erbij, ondanks dat ik niet geluisterd heb, een wereldcolumn. Dankjewel, Jan. Vriend. Ja. Dan We gaan dan weer muziek doen. En dat is maar net ook. De nummer 1 ja. uit de top 10 van Jaap de Groot en met overweldigende meerderheid gekozen door de bezoekers van echtjanne.nl. Ah, With a joker to the thief there's too much confusion. I can't get no relief. Business man, they'll drink my wine. Come and take my earth. No more level on the mind. Nobody up in this world, hey. No reason to get excited Dat was al lang de watchtower van Jimi Hendrix. En weet je hoe de drummer van Jimi Hendrix? Heet ja, man, jou? dat weet ik nog allemaal niet. Ik weet er helemaal niks van muziek. Mitch, Mitchell. Nou, ja, fijn voor je. Dank je wel. Gefeliciteerd. Hey, normaal zorgt onze grote held die voor de digitale inbreng. Maar vandaag is alles anders. Want zelfs onze allochtone columnist. En dan hebben we weer een subsidietrekkertje. Die blijkt verstand te hebben van Deep Packet Inspection. Roept u maar Martin. Zoals jullie waarschijnlijk weten, kom ik uit Tsjechië. Ik ben gevlucht voor die communisten. Dat rode tuig maakt ons leven zuur. Je mocht niets voor jezelf houden. Alles werd gecontroleerd. Als je in hun ogen die verkeerde boeken in de kast had staan, werd je al opgepakt. Als je boeren die verkeerde boeken in die kast hadden staan, werd je ook opgepakt. En daarom ben ik uit het land vertrokken... En ben ik in Nederland gaan wonen. Een land waar die overheid je maar tot op zekere hoogte controleert. Namelijk of je genoeg belasting betaalt. Verder heb je die relatieve vrijheid. Nee, het is niet de staat waar je bang voor moet zijn. Het zijn die bedrijven. Die commercie is doorgeslagen in die hoofden van de op de beurs genoteerde ondernemingen. Overal willen ze geld aan verdienen. Dus ook aan onze gegevens. Deze week is bekend geworden dat mobiele telefoonaanbieders alles wat je op internet doet, registreert. Die informatie is geld waard en wordt dus opgeslagen. En daarmee je privacy op grote wijze geschonden. Een schande. Dus ik roep iedereen op zijn abonnement op te zeggen bij die providers die dit doen. Want samen kunnen we hen dwingen, zoals wij ook die communisten hebben gedwongen, te vertrekken. En ons met rust laten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wow. Ja, af en toe als je dan zo naar Martin luistert... dan hoor ik ook iets van mezelf terug. Ja, en tot volgende week. Wel, moeten we moeten wel heel letterlijk nemen, geloof ik. Dat dacht ik ook. Ja, ja dat... Hey mensen, jullie kunnen alvast 0801121 bellen Gaat... voor wat een geleuter. De stelling is... Dries moet naar het Songfestival, ja, ik weet het ook niet. Ik bedoel, je kan ook eens een keer een slechte dag hebben als je een stelling verzint. Maar we gaan eerst naar de man wiens kennis begint... waar die van Francisco van Jolen, ja, Nalden en ja, precies. Alexander Klupping ja, ophoudt. Zit jij nou die echte Janne Bingo al in te vullen? Ja, precies. Goed zo. Uh, en om wie uh, vanmiddag op het Leids en Museumplein... duizenden broedse kippen aan het uh, schreeuwen waren. Hier is Diet. <treeks> Control, loud, delete. Control-Alt-Delete. Goedenavond, Eetje Petje. Ja, goedenavond. Hoe zit het? die Petty Peddy! Ja, goed hoor. Ajax? Ja, die hebben gewonnen, maar daar heb ik verder niet zoveel mee. Hoe meen je dat nou? Hé, hey, wat we altijd standaard aan jou vragen of aan je broer. Nog vreemd gegaan deze week? Uh, mijn broer misschien, maar uh, ik niet. Heel goed, man. Hé, hey, uh, even naar die DPI. Deep Packet Inspection. KPN en Vodafone werden ervan beschuldigd uh, onze mail te lezen. Om even kort te zeggen. Ja, de, ja, precies, uh, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Um, KPN die, die had een uh, mooi verhaal voor uh, ja, wat eigenlijk een investeerdersgroep uh, is. Uh, om uh, yeah, uh, duidelijk te maken dat ze ook uh, een tarivering kunnen brengen op uh, wat je doet met je telefoon. Ja, precies. En dat komt er dan op neer dat ze natuurlijk uh, willen bekijken wat je dan precies doet uh, met je telefoon, met je smartphone. Dus uh, welke... Soort applicaties je gebruikt? Even, even, sorry. Sorry, Ed. Ja. Stel, ik zou een minares hebben. stel, en stel, stel. ik zou met haar e-mailen stel. via mijn BlackBerry uh, die op uh, draait. Is dat een metafoor? Jan? Ben ik dan de lul? Um, KPN zegt van niet, maar dan uh, moet je KPN uh, natuurlijk uh, geloven. Doe ja. In principe houden ze alleen bij welke soort applicaties je gebruikt. Ja. Maar ze zouden ook uh, verder kunnen gaan kijken. En dan zelfs kunnen kijken natuurlijk uh, wat jij zegt tegen, oh dan niet, uh, jouw min Hoe zat het eigenlijk uh, met KPN in de oorlog, uh, Ed? Nou ja, KPN uh, denk, is in de oorlog natuurlijk een uh, bekende speler geweest. Die, uh, die waren heel gefout in de oorlog natuurlijk. Dat is Vodafone, dat is algemeen bekend. Vodafone, dus, fout in de oorlog. Ja, nee, Eddie Pet oh. spreekt hier... Ed zit ons te dollen. Ja, precies. Eddie? Als we ja. toch gaan dollen... Als we toch gaan dollen... Ja, trouwens, ik ga helemaal geen in. Ja, stel jij maar eens een keer een vraag. Ja, zeg het Doe maar eens intelligent, Jan. Zeg, eh, ik eh, geef eh, plas. Eh, Eddie Pet, Facebook die maakt uh, Google, Google zwart via de PR. Wat is dit? Ik snap daar helemaal niets van. Eh, Ed wel. Nou Ed, hoe zit dat? Nou ja, Facebook en Google die hebben natuurlijk allebei... Uh, ja, zijn precies. ...een beetje om hetzelfde stukje van de taart. Dat komt ook weer eigenlijk bij de privacy uh, terecht, want ze willen natuurlijk allemaal zoveel mogelijk van jou weten. En, uh, nou ja, Google uh, heeft weer een nieuw tooltje, waarmee je bijvoorbeeld in Gmail kunt zien wat je vrienden allemaal uh, verder op internet doen. En uh, er kwamen ineens heel veel nieuwsberichten over uh, in de omloop en journalisten werden aangesproken. Daar moet je over schrijven. En toen bleek uh, dat het PR-bureau uh, wat die berichten aan het uh, sturen was, werd betaald door Facebook. Ja, precies! <lacht> Mooi man! Ja, ik hoor het. <lacht> ja, ik heb pijn in mijn enkel en Roos die doet alsof hij gehandicapt is. Het gaat niet helemaal goed hier. Ja, precies. Zo is dat. <lacht> hey Ed, Microsoft is op overname. <lacht> Maak het zelf even af. <lacht> Wat ja, doet Michael? Die, die is uh, lekker aan het uh, opkopen, lijkt het wel. Um, ze hebben in ieder geval Skype hebben ze al gekocht. Uh, en uh, er komt in ieder geval uh, waarschijnlijk een deal aan met uh, Baidu. Dat is een uh, soort Chinese uh, Google, zeg maar. Zodat ze dan uh, daar ook uh, een, uh, ja, een groot stuk van de, de zoekmachine taart kunnen... De zoekmachine taart, dat is een stijlbloempje hè. Ja precies. Dat kan beter. <coughs> Ik was even bloedserieus, hè, sorry. Ja. De zoekmachinetaart. De radioprogramma, uitzendingsmuziek. Maar dat geeft oh, oh, oh. niet. We gaan er nog even eentje doen, hè. Ja, we, we zijn weer helemaal uh, uh, onszelf. Ja, ik hoor het, ja. Ja, het, het gaat echt goed. Heb jij ook een uh, Google uh, Chrome notebook? Nee, die heb ik een nog uh, niet. Was jij niet op de persconferentie dan waar Alexander Klupping dat in gratis ging ophalen? Nee, daar was ik niet, inderdaad. Sukkel. Ja. Waarom niet, Ed? Ja, waarom niet? Ik had andere dingen te doen. Ja, wat dan? <laughs> ja, dan krijg je hem terug, Ed. Ja, ik weet echt niet meer waar ik toen uh, precies was. Ja, ja dat geloof jouw vriendin. Maar Ed, je hebt dus bij uh, Echte Jan op Radio 1 heb je dus een uh, ICT-column. En dan is het mogelijk om de Google Chrome netboek op te halen... en dan heb je er geen tijd voor. Nee, precies. Dat is een mooie variant, hè? Ed, maar jij gaat toch niet beweren dat jij niet was uitgenodigd? En die clubbing wel, van de VARA? Ik heb in ieder geval geen mail gehad. Misschien in mijn Ponet mailbrox Ja, precies. Belachelijk, zeg. Dat die flap van een clubbing... Alexander... Alexander Club... Maar leeft Nalder nog, Leeft Nalden nog? Nalden, die leeft nog, ja. Kut. Die post uh, dan tegenwoordig moet... heel veel video's op YouTube ook. Uh, dan ja. moeten wij dan uh, heel snel een eind aan gaan maken dat Nalden nog leeft. Want ik... Oh. Waarom? Ed, bedankt! Ed? Ja. Even wachten, Ed Ed. Riep jij nou op tot moord? Nee. Dat is goed. Eddy, bedankt, jongen! Doei! Hey, Eddy! Wat een geleuter. Ja, mensen. In 2005, Glennis Grace niet in de finale. In 2006, Treble niet in de finale. In 2007, Etchilia Rumbly not in de finale. En in 2008, Hint niet in de finale. 2009, De Toppers niet in de finale. 2010, Sieneke niet in de finale. In 2011, De Drieërs niet in de finale. Wat een Godvergeten schande is het, het optreden van Nederland op het Eurovisie Songfestival. Dus het wordt tijd om kei en kei en keihard in te grijpen. Bel gratis 0800 1121 en geef je mening over de stelling... Dries moet naar het Songfestival. En nou zou die gekke Dries zelf hangen. Hè, hangen, tegenover ons zitten... om het even voor de visueel gehandicapten duidelijk te maken in de studio. En wat doet Dries? Ja, wat deed Dries met nieuwjaar? Die ligt gewoon te knorren, man. En wat gebeurt er met het nieuwe jaar, toen Dries. Toen Dries ontslagen. Dries, je bent ontslagen! Jasper de Groot! Goedemorgen. Hey, hey, hoe is het, jongen? Goed, goed, mee jullie? Ja, goed, goed. Moi. Nou, het maar. Uh, helemaal eens. Dankjewel. Wat een geleuter. Remontje. Goedenavond. En? Hoe is het met jullie? Ja, best joh. En? Ja, ik uh, zeg afschaffen. De hele zongfestival? De hele ja, en alleen als Dries in een gele string naartoe gaat, ga ik mijn land supporteren. Maar wacht even, uh, uh, Dries uh, die is uit de, de arena geweerd, dus ja, laten we hem gewoon lekker volgende keer sturen, joh. Uh, en, nou, afschaffen. Ja, hebt gelijk ook. Dankjewel. Wat een geleuter. En dan gaan we weer naar de mevrouw die Jan Roos al de hele avond een lieveling noemt. Pootje. Ik noem jullie beide lieverd. Mm, nou. Ik heb altijd een s S erachteraan, hoor. Oh, oh. We zijn beide wel vriendelijk. Vriendelijk ook? Hm, ja. Okay. Nou, uh, oude steuntrekker, wat vind je van de stelling? Hey, ja, hallo. Um, nou, ik vind dat wij ze iemand anders moeten sturen. Iemand die niet bekend is. Dris. Nou, de Dries dus. Ja. Ja, nee. Nou, maar, je bedoelt iemand die bekend staat, dat hij oh, zijn groot zanger is? wie had ooit gehoord van Frissel Sizzle? Nee, die heeft toch ook niks gewonnen? Nee, oké, okay, maar het was wel een leuk liedje. Teach in dan. ...dingen 1975. Doe. Toen was ja, je aan. nog niet eens, Bouwkje. <laughs> nee, dat is inderdaad waar. Hey, maar even wat anders. Ik krijg net een klacht van onze regissor. Wat dan? Je hebt nog geen foto gestuurd. Nee, maar liever... Ja, ik heb geen uh, internet. Dat was liever ondeeens, Ja, precies. Nou, dan weten we je keuze. Bouwkje, de groeten. Nou ja... Wat echt. een geleuter. Ja, dat kan ik niet accepteren, Jan. Is Bouwkje weg? Nee, ja, ja, dat vind ik zonde. Dat Bart! Oké, okay, hoi. Uh, uh, wat het beste is, is uh, een keer een DJ te, te, te, te sturen. <truh> Bijvoorbeeld die zaal met een uh, paar lekkere wijven met een, een bikini aan. Dan zijn we gewoon binnen. Een Viespeuk bij jou, zeg. <tik> Hoor je me niet? <tik> nou, die dat is aan. je gewoon een DJ, en met drie lekker wijven. Oela la, I love you, oela la, I love you, oela la, Sorry. Radio Wat? 1, lekkere wijven, dat is toch geen taal? Doe we een beetje netjes, Bart, alsjeblieft. Ja, bent. maar dat is toch... Dit is, is niet echt een Jan, hè? Oela la, I love you, oela la, I love you. Met een, een, een mix van DJ Sam. Klaar. Wat een geleuter. Klaar, inderdaad. Henkie. Ja. Hoe is het? Je... Ja, goed. Goed, joh, mooi. En wat vind je ervan, Dries, naar het Songfestival? Nou ja, die die mag voor mij sowieso op de weg blijven. Oh, Dries? Hij net zo slecht op Ajax voetbal. Nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou. Dus Dries wint het Songfestival? Nou ja, ik hoop het voor een boel hè. keer succes. Zo is dat, Henkie. wat doe jij in het leven? Niet veel. Dat dacht ik al een keer, maar zo. Wat een geluid. En dan gaan we weer naar de ene rechter. Honkbal en voetbal uit De Haag. Zonneveld. En die gaan weer een paar vrouwen beledigen. Of niet? <laughs> Goedemorgen, Essels. Zonneveld, kan, nou keer... kan je nou gewoon eens één keer gedragen? Ja, nou, ik heb een mooi alternatief voor jullie. Nou, roep dus. Nou, ik stel voor dat jullie als dier naar Sonneveld gaan gaan. Het is een mooi kopje. Zonneveld, heel even je gebied in doen. Ja, nee, Dat is al Heb ik al, al jaren. Ja, dan heb je een verkeerde norm, zit. Kukkie ik heb hier geen trek in. Nee. Het is gewoon. Da toch <sus> da Dag. Dat da da bepalen wij wel. Wat een geleuter. <sus> Leuke vent. Eddie! Hallo, met het. Oh, bij dag. dag. Ed. Ik heb het er goed begrepen. Hè. Ik ben nog voor dat het uh, ex-premier van je jullie voordragen. Hey, u is homofiel, daar krijgen we ook subsidie op. <laughs> Kop wel, hè? Goed, doei. Bedankt, doei. Wat een geleuter. We, uh, ja, we, we gaan niet naar Amir. Jawel, daar krijgen ga... we ook subsidie We gaan oh. niet naar Amir. Ja, nee, ja, we gaan niet naar Amir. D, we gaan naar Amir. Ah, leuk bedacht, Jan. Goed, hè? <laughs> Hallo. Hi, ahoy. <laughs> oh, no, no, no, no. Wat krijgen we nou, zeg? Hallo. Hallo. Ik spreek met Amir sorry. Nou, ja, hi, Amir, sorry nou niet zo praten nee je hebt gelijk ook hey Amira hoe oud ben je um, wat denk je ik Normaal denk pak een Schat beetje het te gereed. Mijn... stevig buiten ongebreed ik ben jonger maar ik ben uh, 23 ik studeer ook en uh, ik vind dat ik naar de songfestival moet jijzelf. ja je hebt gelijk ook jijzelf ja het is nou laat me horen dan zing eens een zing. stukje Amira hoor je niet dat ik een mooie stem heb ja maar zing, eens zing dan. een stukje uh, nou Nee, want jullie zijn niet lief. Nou, nou ja. We bieden je een kans voor tot een doorbraak. Er zitten zeker nog 33 mensen te luisteren. Nee, ik zing alleen voor lieve mensen. Je hebt gewoon... Is dit niet Elbasaz? Uh, ja, dat is Naima Elbasaz. Huh? Dit is Naima Elbasaz. Ja. Naima, de groetjes! Wat een geleuter. Ik vind het wel weer mooi geweest, ja. Hoe oh, laat is het? Ja. ja, bijna tijd, jongen. Hey, er is één naam vandaag nog nauwelijks gevallen: die van de man die vorig jaar even burgemeester van alle Nederlanders ging worden. Maar op de valred gaat hij er toch inkomen. Kom maar, Nico. Alles wat verkeerd gaat of is gegaan in dit land, komt samen in één partij. De P van de A. Een club mensen die door geblinddoekt de multiculturele samenleving heilig te verklaren, de hele samenleving heeft ontwricht. Die theedrinkmentaliteit heeft ertoe geleid dat grote steden steeds minder bewoonbaar zijn geworden. Het zijn maar een paar rotjongens als het gaat over tienduizenden Marokkaanse criminelen. Van dat soort dingen. Daar heeft niemand meer zin in. En daarom is de Partij voor de Arbeid een beetje een zielig partijtje van de... Ja, van wie eigenlijk? Allochtonen en bejaarden, die stemmen er nog op. Verder niemand. De leider van dit moment is altijd de aanvoerder geweest van de pappen en dat haar politiek. Maar Joppe de Pop laat opeens een ander geluid horen. Weliswaar in Oslo, maar tijdens een internationale bijeenkomst van de sociaaldemocraten liet Yes Cohen we opeens weten dat we, slash de PvdA, niet goed zijn omgesprongen met immigratie. Cohen deed er nog een schepje bovenop en meende dat immigranten beperkte burgerrechten zouden moeten krijgen. Wat krijgen we nou? De man die elk algtoon plat heeft gekruffeld, wil nu opeens tweede rangs burgers creëren. Een rode kat in het nauw maakt vreemde sprongen, moet je maar denken. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen Jan. Niks. Oh. De wat je? was in vorm, Roos. Nou, dat is niet waar. Ik heb griep en de koorts. Nee, maar als jij griep hebt, ben je extra scherp. Als je griep hebt of ontslagen wordt. Dat zijn de momenten. Ja, dan ga ik schoonen. Volgende week komt hij. Nou, wie komt er dan? de Wie? De man van wie wij nog heel veel kunnen leren over het gebied. is het? Wie is het? Opgaan in het moment. Marty Cimek? Ja. The real one. The real one. Ongelooflijk, dames en heren, jongens. Daar heb ik echt heel veel zin in. Moet we er even ingooien? Nee nee. Nee, nee. nee, maar het is wel erg leuk. Hoe vond je het vandaag? Ik vond het vandaag lekker veel over voetbal gaan. En ik vond dat ik lekker weinig aan het woord ben geweest. En dat was wel minder. Ja. Vond jij dat niet? Ja, nu krijg ik die keilpijn en die griep en al die andere dingen, waardoor je de afgelopen uh, 40 weken er acht keer niet was. Maar ik denk ook dat jij nu groepies krijgt, Jan. Oh. Omdat je wijs en zuurlijk overkwam omdat ik ook wat van voetbal uit de Nee, wat zeef, was een mooie uitzending? Ja, te groot zeggen. Ik de, vond Eva Jackie ook leuk. Wie? Eva Jackie. Ken Eva ik Hoeken niet. van Jackie. ken ik niet. Jawel. Die van het feest waar we naartoe gaan. Wat een scoop van hier Tokio. Gaan we schoenen schoen naar Theo Jansen. Maar je en moet niet de dat de iemand het hey, hey, Jan, We kappen ermee. Ja, ja, ja, dit ja, programma werd ja. gebracht door ja. Jan Wezen en Jan Bos, De regiebaas, ah. Jan Gussenklaas. Baas van de regiebaas, Jan van Lent. Muzieksamenstelling Jan de Groot. Platen Rob Jan Stenders. Vriend voor het leven, Jan Benning. Beeld van de jonge Grote. Janne Marie Dekker. En aan de knoppen zat, Jan Schelvis. Tot volgende week tot volgende week Doei. Was ich noch zu sagen hätte dauert eine zigarette und ein letztes glas im stehen i just come for you life come.